9 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. Een opmerkelijk verhaal vanochtend. Zorgen over handel in lichaamsdelen. En dat zou dan via Nederland lopen. Uh, we kunnen daar zo meteen iets meer over vertellen. En minister Schouten maakt miljoenen vrij voor het afvoeren van gevaarlijk kernafval. Een overzicht van het nieuws, nu Elisabeth Stijns. Het kabinet trekt 117 miljoen euro uit... om radioactief afval van de kernreactor in Petten in Noord-Holland op te ruimen. Het gaat om oud-kernafval dat al jaren zit opgeslagen in vaten. En sommige van die vaten beginnen te roesten. Omwonenden maken zich er al jaren zorgen over... maar nucleair bedrijf NRG heeft te weinig geld... om de vaten naar een veilige centrale plaats over te brengen. Minister Schouten hoopt dat er met het extra geld... een duurzame oplossing komt voor het veilig afvoeren van het kernafval. Een jeugdtrainer van de voetbalclub SV Zwolle... is woensdag voor de ogen van zijn spelers mishandeld, schrijft de Stentor. De vier of vijf belagers sloegen de jeugdtrainer... met knuppels op zijn rug, armen en benen. En ook kreeg hij een schop tegen het hoofd. Volgens de Stentor heeft het slachtoffer een van de aanvallers herkend. Die had hem in december ook al aangevallen bij een zaalvoetbaltoernooi. De aanleiding was een ruzie over een gebroken kettingje. De mishandeling van woensdag is opgenomen door beveiligingscamera's. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Hulporganisatie Oxfam heeft de speel in het seksschandaal op Haiti... niet op staande voet ontslagen om reputatieschade te voorkomen. Dat blijkt uit een rapport van een intern onderzoek uit 2011... dat de organisatie heeft vrijgegeven. De Belg van Houwermeijren gaf toen toe... dat hij prostituees had meegenomen naar zijn Oxfam-verblijf. Hij bood daarop aan te vertrekken... en in ruil voor zijn medewerking kreeg hij een waardig afscheid. De affaire kwam onlangs aan het licht door publicaties in de Britse pers. De piloten van Transavia staken tot 12 uur vanmiddag. En daardoor gaan tientallen vluchten niet door of ze zijn vertraagd. De meeste van en naar Schiphol. Vanwege de staking kunnen duizenden passagiers vanochtend niet vertrekken. De piloten eisen een hoger salaris en een stabieler rooster. Zorginstituut Nederland wil dat dure medicijnen niet meer worden vergoed... als de fabrikant niet uitlegt waarom ze zo duur zijn. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het Zorginstituut adviseert de overheid over het wel of niet opnemen... van medicijnen in het basispakket. Dure medicijnen werden vaak wel vergoed om de patiënt niet te duperen. Maar het Zorginstituut vindt dat de maat nu vol is. In Italië zijn 27 mafiosi opgepakt tijdens een politieactie. Er is voor 100 miljoen euro aan huizen, bedrijven en goederen in beslag genomen. Dat gebeurde in de regio's Toscane en Calabrië. En er zijn vorig jaar weer meer flexwerkers bijgekomen. Dat zijn oproepkrachten of mensen die een tijdelijk contract hebben. Het zijn er in totaal meer dan 3 miljoen, heeft het CBS uitgerekend. Vooral jongeren die op school zitten hebben er vaak een flexbaantje naast. En ook het aantal vaste banen nam toe... hoewel lage opgeleiden vaker een tijdelijk contract krijgen aangeboden. Het weer tot slot overwegend bewolkt... met vooral in de westelijke helft van het land kans op lichte regen of motregen. De middagtemperatuur komt uit rond de 6 graden. Morgen droog, met soms zon en dan maximaal 7 graden. Hoe gaat het met de ochtendspits Edwin Gerritsen bij de ANWB? Ja, de meeste files die nemen nu vrij snel af. Op sommige plaatsen gaat dat wat langzamer... zoals op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Afrit Markelo en Afrit Reizen Een kwartier vertraging dan ongelukt. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Heemskerk... en Knopetrot op plein Nog een half uur vertraging. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam... tussen de aansluiting met de A9 en 4 een uur vertraging. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het middagconcert op dinsdag. Het spectaculaire tweede pianoconcert van Liest op 17 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Bij Bever snappen we dat niet iedereen houdt van fietsen door de hagel... van lange afdalingen door de sneeuw of van rennen in de kou. Niet iedereen is een buitenmens. Maar niemand is een binnenmens. En met de beste warme en waterdichte jassen van Bever... kan iedereen zien dat slecht weer misschien wel het mooiste weer is dat er is. Buiten begint bij Bever. Peters reden om klant te worden bij Hofhorneman Bankiers. Vermogen opbouwen. Ik was zo'n zelfbelegger. Was modern, een paar jaar geleden. Maar ja...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 Het is een vreemd en nogal uh, zorgwekkend verhaal... waar het uh, CDA zich dan ook zorgen over maakt en uh, kamervragen over stelt. Dat hoorde u een uh, uur geleden hier in het programma. Een Amerikaans bedrijf zou lichaamsdelen van mensen... die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld van de wetenschap... naar Nederland vliegen en daar zouden ook lichaamsdelen tussen zitten... die besmet zijn met virussen. Ik moet zeggen, dat is een verhaal van Reuters en van de Telegraaf, Reuters het persbureau. Ja, we proberen een klein beetje erachter te komen, gaande deze ochtend, hoe dat nou precies zit. We hebben ook contact opgenomen met MedCure, dat is het bedrijf waar het over gaat. Dat is niet bereikbaar, maar we hebben wel contact met Janico Georgiadis van het UMC Groningen, het Universitair Medisch Centrum, om eens even te weten hoe het nou precies werkt. Want wat kan er en wat kan er niet hier in Nederland? Meneer Georgiadis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even in algemene zin. Stel, ik stel mijn lichaam ter beschikking voor de wetenschap. Wat kan er dan allemaal gebeuren met mijn lichaam na overlijden? Waar gaat het heen? Uh, nou, als u uw lichaam ter beschikking zou stellen van de wetenschap... dan, uh, dan vult u, een, ja, u vult dan een wilsbeschikking in. U wordt geïnformeerd over het doel van het lichaamsdonatieprogramma. Mm -hmm. En uh, dat doel is dat we uh, wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek uh, verzorgen uh, met, uh, met het gedoneerde lichaam. Uh, dat zijn zeg maar de, uh, de kaders waarbinnen het, uh, waarbinnen het gebeurt. Ja, In uh, die, uh, ja sorry. Ja, nee, sorry dat ik onderbrak, maar gaat het dan over um, uh, dat dat lichaam gebruikt wordt alleen maar uh, bijvoorbeeld als het bij u gebeurt bij het UMC Groningen? Of mag, mag mijn lichaam dan ook naar andere uh, nou, universitaire centra? Wij... De, uh, de wet bepaalt dat uh, niet, voor zover, ik dat, uh, voor zover ik dat weet. Maar wij vervoeren maar wij, uh, geen lichamen naar elders. En wij zijn dan dus wij in Groningen? Of in heel Groningen. Nederland? Dus, nee, in Groningen. Dus in Groningen is het zo... dat we eigenlijk alles lokaal gebruiken. Ja. Um, um, en um, is er handel? Ik bedoel, ja, in uw geval dan niet. Maar weet u ervan, want dit zou dan gaan om lichamen... waar dan ook voor betaald wordt... en dat die handel via Nederland zou lopen, via dat bedrijf MedCure... Um, stel dat je je lichaam hier in Nederland ter beschikking stelt. Uh, zijn er vergoedingen die uh, uh, van het ene naar het andere bedrijf gaan? Uh, voor zover, ik weet niet. Dus ik, ik weet niet van... Uh, in ieder in geval in Groningen doen we het niet. Hè. Dus wij bij de anatomie uh, kopen geen lichaamsdelen of, uh, of lichamen in... Uh, vanuit een, een, een, bijvoorbeeld een commerciële partij. En we verkopen het ook niet aan een commerciële partij. Nee, uh, dus, uh, ja. ja, opmerkelijk wel eens dat u zei er zijn geen regels voor. Ja, wel, er, zijn wel regels. Er, is, er is een wet die de, de, de uh, lichaamsdonatie regelt. Uh -huh. Maar uh, die, die wet is vrij ruim. Dus, uh, maar je hebt natuurlijk ook een morele verplichting. Hè? Dus uh, mensen die, uh, die hun lichaam uh, schenken aan jouw lichaamdonatieprogramma. Die moeten natuurlijk goed geïnformeerd worden over wat er met het lichaam kan gebeuren. Ja. Nou gaat het hier in dit artikel ook over lichamen die besmet zijn met een bepaald virus. Toen vroeg ik me af, want het CDA maakt zich daar met name zorgen om, want die virussen kunnen zich dan wellicht verspreiden. Het gaat om zeer ernstige virussen. Um, zou het ook kunnen zijn dat zo'n lichaamsdeel dan hier naartoe wordt gehaald om juist onderzoek te doen op een lichaamsdeel met zo'n virus? Of hoe moet ik dat zien? Dat zou ik eerlijk gezegd uh, niet weten. Het lijkt me eerlijk gezegd onwaarschijnlijk uh, dat dat het geval is. Hm. Wij zelf, uh, kijk, wij wij uh, binnen ons eigen lichaamsdonatieprogramma, als een lichaam binnenkomt, uh, uh, controleren, co controleren wij dat eigenlijk. Of testen, testen we dat eigenlijk standaard op een aantal virussen. En dat is puur om de veiligheid van uh, onze medewerkers, maar ook van onze gebruikers uh, te garanderen. Hm. Um... Kan je als universitair medisch centrum zeggen... ik heb een hoofd nodig voor dit of dat onderzoek... en dan een uh, beroep doen op iemand of een uh, bedrijf of een organisatie... die dat voor je regelt? Stel dat het bij u niet binnen is gekomen. Maar u heeft, dat toch, u heeft het toch nodig voor uh, uh, de training van het personeel bijvoorbeeld. Ke ja, heeft u dan toch nog wel andere bronnen? Die andere bronnen zijn er wel. Ik heb er zelf uh, nog nooit gebruik van gemaakt. En ik zou eerlijk gezegd ook niet weten uh, uh, wat ik in zo'n situatie zou doen. Ik denk dat ik er heel terughoudend mee zou omgaan. Ja. Maar maar we hebben zelf een, een erg succesvol lichaamsdonatieprogramma, dus het is u heeft het niet het nodig. Nog nooit aan de hand geweest. Nee. Komt de inspectie wel eens langs om te controleren wat u allemaal met die lichamen doet? Nou, De inspectie komt, komt uiteraard bij het MCG langs. Zelf heb ik nog niet meegemaakt dat de inspectie bij ons echt ter plekken is langs geweest. Uh, maar ik mag aannemen dat, uh, dat de procedure zo wordt gecontroleerd. Ja. Um, u las het uh, verhaal in de Telegraaf uh, uh, vermoedelijk ook hè, vanochtend. Um, acht u denkbaar, want ja, het, het is, klinkt heel zorgwekkend... maar acht u denkbaar dat dit hier gebeurt? Kent u dit soort bedrijven? Dit soort bedrijven, er zijn bedrijven bestaan. Uh, in de VS, uh, uh, voor zover ik weet, zijn ze ook toegestaan. Dus je kunt in de VS je lichaam doneren aan een uh, aan een profit of een non-profit uh, organisatie... die dus vervolgens eigenlijk die lichamen... ja, eigenlijk uh, uh, nou ja, verhandeld is een beetje een, een, een negatief woord... maar beschikbaar stelt voor, uh, voor, voor andere partijen. En dat kan inderdaad internationaal zijn. Dus ik weet dat dat gebeurt. Ja. Uh, ook omdat er op sommige plekken in de wereld... gewoon een enorme tekort is aan, uh, aan uh, lichamen. Ja. Uh, en, en, en dus men daar... Zeg maar nogal met de handen in het haar zitten als het gaat om de training van hun uh, medische professionals. Ja, en, en de regels in Amerika zijn soepeler dan hier? Nou, ik ken de regels in Amerika niet. Maar uh, die, uh, ja, daar is het, voor zover ik weet, uh, uh, niet illegaal om het te doen. Maar er zit natuurlijk wel een morele kant aan. En daar is heel binnen de anatomen, ook de Amerikaanse anatomen, nogal wat discussie over. Uh, of dit soort bedrijven eigenlijk zouden moeten bestaan. Zeker de profits. Ja, ik begrijp het. Het CDA die werpt dat ook op. Of dat hier in Nederland wel moet kunnen. Um, Jannico Georgiadis, Dank dat u even wat toelichting wilde geven over uw vakgebied. En ja, wat er aan. dus allemaal gebeurt met de lichamen. Dank.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 Um. And I And I laughed I guess what I'll be saying is There ain't no better reason To rid yourself of vanities And just go with the seasons It's what we aim to do Our name is our virtue But I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours Jason Mraz en I'm Yours. De kritiek van Jan publiek. Kwart over negen, de reacties Elisabeth. We hebben de hele ochtend verslag gedaan van de Transavia-staking. Ongeveer dertig vliegtuigen blijven daardoor aan de grond. En om zes uur ging die staking van start vanochtend. En Wimfried, dat vertelde jij zo als volgt. Piloten van Transavia bezig met een staking. Ze zijn net begonnen als het goed is. En die staking zou tot twaalf uur duren... Ja, Ieder Linse die reageert erop met een appje en vraagt of dat wel kan. Wat je zegt, de staking is begonnen. De bedoeling van een staking is toch dat je juist niet begint, stuurt ze. Oké, okay. is het serieus? Of was dat een. Ja, grapje? Is een nou, uh, ja, maar de staking begint toch, hoe moet ik dan. Aangevangen, had ik dat dan moeten zeggen? Of is dit het startpunt van de staking? Ik zou niet weten wie dat Ja, het is een beetje een. Ja, zo formuleer dat, dat, dat een grapje denkt? is. Het is een grapje, denk ik. Ja. Ieder. Bedankt. Nou, maar goed, lekker brutaal van Iden. Uh, in ieder geval uh, uh, bij deze even op de radio. Dan naar Brazilië. Daar is de grootste krant van het land gestopt met Facebook... vertelde cor correspondent Mark Bessems. We zijn gestopt met Facebook vanwege de veranderingen in het algoritme... vertelt uh, meneer Davila. En in de praktijk betekenen die... Uh, dat nepnieuws voorrang krijgt op professionele journalistiek. Ja, en luisteraar Jip wijst ons erop dat Folja de Sao Paulo, de krant in kwestie... nog wel actief is op Twitter en Instagram. Ja. En uh, vraagt zich af of daar dan minder nepnieuws is. Dat hebben we even nagevraagd bij Techredacteur Nando Kastelijn En hij zegt, nou, nepnieuws is op alle sociale media een probleem... maar op Facebook net iets meer dan bijvoorbeeld Twitter en Instagram. Zo waren de Russische trollen bij de Amerikaanse verkiezingen... vooral gericht op Facebook. Maar ook op andere sociale media geldt sowieso altijd goed lezen... en ook goed checken wat je leest reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn Ook vragen aan Gyo of uh, Steven in uh, Pyeongchang in Gangnung, uh, die zijn natuurlijk ook altijd welkom, he, want die zitten natuurlijk veel in onze uitzending. Dus uh, doe dat ook uh, morgen, want dan zijn we er weer. Uh, we gaan nog de ochtendspits in, althans het staartje daarvan hoop ik, Edwin. Ja, dat is inderdaad het staartje en de files die daar nog in opvallen zijn de A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen afwit Markelo en afwit Rijzen. Een kwartier vertraging door een ongeluk, één rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam neemt de file af... maar tussen de aansluiting met de A9 en Wormerveer... is de vertraging toch nog een half uur. Edwin, dankjewel en sterkt allemaal. Het wordt weer een spannende dag in Zuid-Korea... zoals al vaker aangegeven deze ochtend. Opnieuw medaillekansen voor de Nederlanders. Deze keer op de 500 meter. Ronald Mulder, Jan Smekens, Kai voorbij. Dat zijn de sterren van onze kant. En dan komt op die afstand nog een Nederlander in actie. En dat is Jan Zwier. Goedemorgen voor ons. Goedemiddag voor u, hè? Ja, goedemiddag. Ja, u bent de man met het pistool. Ik ben de man met van het pistool. Ja, ja, nu even niet in de hand waarschijnlijk, maar uh, straks wel degelijk. Ja. U gaat de 500 meter starten. U doet al heel lang uh, het starten in het schaatsen. Eerst even, want u bent daar nu natuurlijk in, in de Olympic Oval. Is de spanning voelbaar? Nou, hij is bij mij voetbal, uh, voelbaar. Ja? Dat is gewoon interne spanning die ik heb. Uh, het is hier verder leeg. Ze zijn aan het testen en uh, ik zit in, de studio, in het kleine studiootje van jullie. En uh, dat is uitermate gezellig. Ja. En waar die interne spanning van u, waar komt dat vandaan? Uh, nou, het heeft toch te maken met het feit dat uh, zo'n 500 meter natuurlijk... een afstand is waarbij het er gewoon op aankomt. Je hebt ja. twee rijders voor je staan in één lijn. In tegenstelling tot al die andere afstanden die het schaatsen biedt. En uh, ja... Het is ook maar 500 meter en het gaat om honderdste, duizendste van seconden. Ja. En uh, daar mag ik geen fouten maken uh, en de rijders ook niet. Nee. U heeft toch al wat, wat jaren ervaring. Dat wordt dan toch niet minder, die spanning? Nou, ik kan je eerlijk zeggen, uh, dit toernooi, de Olympische Spelen... dit is mijn eerste en het is ook tevens mijn laatste Olympische Spelen... Huh? heeft met leeftijd te maken. Ja. Uh, maar dat betekent toch dat uh, het Olympisch schaatsen is natuurlijk toch iets groter dan een EK of een WK. Ja. Uh, waarom uh, staat u... Nou ja, ik bedoel, elke sporter weet waarom hij uiteindelijk naar de Spelen is uh, uh, gestuurd. Uh, waarom bent u deze keer erbij? Heeft u dat op een gegeven moment moeten bewijzen? Dat u goed genoeg was? Of, hoe werkt dat? Ja, als ik u dat nou kon vertellen <laughs> hoe dat werkte... Ja, nee, dat is ja, gewoon dat willekeur is een, dus. Nee, dat is, uh, ik wil ook niet zeggen dat het geheimzinnig is. Uh, je hebt een aantal jaren ervaring nodig... Uh, soms kun je uh, na vier, vijf jaar internationaal starten al aangewezen worden. En er zijn, uh, omdat Nederland natuurlijk een groot schaatsland is... binnen de ISU zijn wij gewoon een groot schaatsland. Mm -hmm. En hebben wij ook veel kandidaten. Dus we hebben drie internationale scheidsrechters... we hebben drie internationale starters... En dat betekent, als je aan de beurt wil zijn... dat je bijna 24 jaar mee moet lopen voordat je een keer aan de beurt bent. Ja. En er is niet een, een bepaalde start geweest of een finale waarvan u dacht... kijk, daar heb ik zo'n indruk gemaakt. Want daar zat ik lekker met het pistool in de hand uh, die wedstrijd te starten. Uh, daar hebben ze me die, op uitgekozen. Uh, die zullen er onwaarschijnlijk is dat er wel, maar wij krijgen geen rapportjes. We uh, uh, proberen een referentie te zoeken met het voetbal. En daar worden rapportjes op gemaakt van scheidsrechters... Wij kennen dat niet. Dus ik bedoel, je schiet op een goede wedstrijd... en dan mag je blij zijn dat er geen disqualificaties plaatsvinden. Geen uh, gewoon rare zaken. Um, en dan ben je gewoon blij dat je achteraf een serie hebt geschoten... met twaalf uh, uh, mooie constante starts. Ja. <coughs> luistert u even mee, uh, want dit is zo'n start van gisteren. En staat hier aan de start voor haar 500 meter. En een topfitte termors... Die kan wel eens meegaan. Was ook al eens vierde op de wereldkampioenschap in 2016. Start tegen ziel. Ja, dit is, dit is uw uh, speelterrein. Hè? Vanaf het moment go to the start. Uh, ready. En dan de knal natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ja, dat klinkt allemaal heel logisch, maar daarin moet ook alles gebeuren. Want daarna bent u ook klaar, of niet? Of moet u ook nog iets aan uh, nog met een vergadering doen of, of nog bij de finish iets? Het is echt de start. Nee, het is inderdaad, het is echt de start. Dus uh, wij komen hier voor uh, nou, wat zal het zijn, anderhalf uh, minuut ja. per, uh, per rit. Uh, uitgerekend dat er 18 ritten zijn, dat is 18 keer anderhalf, dat is 25 minuten en dan is, zit het erop. Ja. Daar zit in ik aan dan ook de spanning, want ik bedoel. Uh... Ja, het uh, uh, uh, is zo'n. Uh, you had one job. U kent, uh, kent die uitspraak wel. Ja, uh, you ja. better not fuck up, zeg maar. Ja. Sorry, excuse limo uh, nou, voor alle ja. luisteraars. Maar. Uh, want dat is nou net. Uh, er mag echt niks misgaan, natuurlijk. Nee, maar dat ligt hem. Uh, niet, niet alleen aan mij. Kijk, ik bedoel. We uh, uh, ik, ik moeten ervoor zorgen dat beide rijders. Uh, gelijktijdig naar de stad gaan. Ze moeten gelijktijdig na het commando ready. In een stadhouding moeten ze aannemen. Daar geldt dan een interval bij die wij op 1,1 seconde hebben vastgesteld. En dan valt het startschot. Nou, als je dat bij 16 ritten goed doet, dan is er niks aan de hand. Hoe houdt u dat bij, die 1,1 seconde? Ja, ja die dacht ik al dat die zou komen. Ja. Um, nou, vooral die 1,1 voor. uh, vind ik heel fascinerend. Ja, die is ook heel fascinerend. In het reglement staat dat uh, de interval moet liggen tussen 1 en 1,5 seconde. Mm -hmm. En we hebben vastgesteld dat 1,5 wat te veel is en 1 dat is aan de krappe kant. Dus we zijn op die 1,1 als gemiddelde uitgekomen. Dat is uh, realistisch. En daar heb je gewoon een foefje voor. Je zegt bijvoorbeeld in je, zo in je hoofd speel je een riedeltje af... En dan zeg je en sta stil. Dat is 1,1, 1,2 seconden. En sta zegt, stil. Okay. En sta stil. Ja. Of je zegt Berenburg. Ha, Berenburg. Die, die doet het als vries natuurlijk heel, heel goed. Jegermeister, heel snel. Jegermeester zou ik niet doen. Past nee. niet. Uh, set Tension is uh, bijvoorbeeld uh, van de jongens die internationaal zijn. Ja. Weet ik dat die dat veel gebruiken. Ja. En daarmee kom je. Zo ongeveer op die interval van 1 tot 1.1, 1.2 seconden. En dan weten wij we dus wat u denkt, hè, straks als uh, die 500 meter gestart wordt. Berenburg gaat heel Nederland mee meetellen met u. Maar, ja, precies. Uh, het is altijd wel het discussiepunt, hè, te lang. En dan toch daardoor ja. een knikje in de beweging of in de knie ja. van iemand en daardoor een valse start. Dat zit, ja. wordt soms ook uh, in de schoenen geschoven van de starter. Uh, ik kan het me voorstellen. Alleen, uh, kijk, het is. Dit, dit is en blijft een menselijke factor in de sport. Daar wij, wij natuurlijk aan de achterkant kunnen meten... met videoanalyses uh, in duizenden van seconden... zijn wij aan de voorkant van de race zijn wij met, een, met een menselijk proces bezig. Ja. En in dat menselijke proces ja, daar zitten waarnemingen in... waarbij het gevoel van een sporter zo is dat hij denkt van... het duurt lang. Of dat een uh, toeschouwer op de tribune denkt van... Uh, dat de een langer in de stadhouding moet zitten dan de, an uh, de, de ander. En dat is vaak uh, ook niet helemaal onterecht... omdat het gelijktijdig in die stadpositie zakken... dat is het allermoeilijkste wat erbij is. Ja. En het corrigeren van ons om te zeggen... van je moet sneller in die, in die, die stadhouding zakken... dat is ook het allermoeilijkste... want je hebt twee mensen die je ten opzichte van, van elkaar moet beoordelen. En op het moment dat je dat voor je ziet... Ja, wat, wat is dan te langzaam? Dat is het allermoeilijkste om dat te interpreteren. Um, ik wil u even wat laten horen. Dit is, uh, dit is het uh, startsignaal nu. De wereldkampioenschap in 2016. En dan luisteren we gelijk even naar het oude pistool. Maar het is in de zinteroos. Ja, goed. Dus dat was... 1990 was dat, dat is al echt even geleden. Maar dat was nog het, uh, ik neem aan dat het een klappertjespistool was. Het ouderwetse pistool. Nu is het een soort Supersonisch Star Wars-achtig uh, pistool. En mist u dat ja. oude pistool niet? Ja. Ja? Terecht. Het oude, uh, het wapen heeft een... Maar goed, dan gaan we in de technische omgeving zitten. Maar het wapen heeft qua geluidsgolf een, een piek. Dus als je een losse vlodder gebruikt... piekt het geluid uh, naar een uh, uh, enorme piek toe... Mm -hmm. En bij een geluidsgolf is die golf... dat geeft het woord ook al aan, het is een golf... dus hij duurt wat langer. Hij is dus wat minder gepiekt. Ja. En uh, de rijders vinden het... Uh, uh, ja, die hanteren toch liever dat wij het startschot geven... dus met een wapen, omdat uh, dat voor gewoon duidelijker is. Uh, en als je een valse start geeft bijvoorbeeld... Uh, zie, wat wij ook zien is dat wanneer je heel snel reageert... dat het lijkt of binnen de eerste geluidsgolf zit. Ja, Omdat het akoestisch is. Dat is. We kunnen er nog heel lang over doorpraten. Ja? Over dat hele kleine onderdeeltje van de race. Maar helaas moet ik nog een aantal andere dingen melden. Althans, niet helaas. Maar ik ga u in ieder geval veel uh, plezier toewensen vandaag. En succes. Het zijn uw laatste spelen en uw eerste. Um, uh, dank uh, voor uw bijdrage aan de uitzending. Jans Vier. Uh, graag gedaan. 1, 2, 3 voor de dag. Ja, wat komt er vandaag allemaal aan bod nog? Tot twaalf uur staken de piloten van Transavia. Daar zijn we deze ochtend veel mee bezig geweest. Verslaggever Joris van der Kerkhof is op Schiphol. Joris, zijn er nog verdwaasde reizigers? Ja, een aantal verdwaasde reizigers die niet wisten wat er aan de hand was. Of mensen die het als doorvluchthaven hebben genomen, Schiphol. Of deze meneer die net aan het roken was buiten en weer naar binnen komt... en ja, vertelt wat hij nu eigenlijk moet gaan doen. Ik ga even wachten... Waarschijnlijk, uh, ja. Rond uh, half twee uh, kunnen we wel verder vliegen. Ja. Dus verder uh, ja, verder uh, doe je niks aan. En hoe laat had u moeten vliegen? Nu, nee, nu. Nee. Kwart over negen. Waar naartoe? Uh, Griekenland, dezelfde ja. Ik zag net op Twitter ook al een bericht van mensen die aan het uitzoeken zijn... hoe ze vandaar dan weer terugkomen hier. Dat, dat is ook een ja, probleem dan. Klopt, dat is natuurlijk... Uh, die staking uh, niet een hele week duurt, want dan heb ik daar ook uh, <laughs> een openhout. En dat is niet fijn voor mij. Maar u gaat ervan uit dat u nu vanmiddag kunt? Zo heb ik het begrepen, ja. En wat krijgt u dan? Een kopje koffie? Ja, een Ja. Ik heb een voucher uh... ja. erbij. Ja, ja. Oh, lunchtime voor 14,95. Nou, dan kijk eens aan. Nou. makkelijk. Ja, dankjewel. Uh. Goeie reis. Dank je. Nou, wanneer die reis dan zal zijn vanmiddag. En uh, nou, de, de, de, de, de piloten zitten op kantoor in Badhoeverdorp bij elkaar. En die gaan dus dan na twaalf uh, weer aan het werk. Joris, dankjewel. Rotterdam dan nog, daar kan het publiek vandaag afscheid nemen van oud-premier Lubbers. Tussen 1 uur vanmiddag en 7 uur in de Laurentius- en de Elisabethkathedraal aan de Matenesserlaan. En Morgen is de uitvaart in Beslotenkring. Natuurlijk ook nog 500 meter bij de mannen vandaag. Bij op het schaatsen, of bij het schaatsen, wat zeg je tijdens de spelen. Uh, dat weten we. En we gaan natuurlijk zometeen naar de spraakmakers. Kilene? Ja. De staking bij de Transavia-piloten is aanleiding om het in stand.nl daarover te hebben. Of staken nou het beste middel is om voor je rechten op te komen. Verder is Jan Timmer te gast. Nou, ik, we hebben veel in de kranten gelezen op televisie ja. gezien. Dan kan de radio niet achterblijven natuurlijk. Dus hopelijk straks een mooi gesprek over uh, zijn boek. Verder Jasper van Kuik is cabaretier en afgestudeerd bij Philips. Dus dat is op zich wel heel <lacht> leuk dat die twee uh, oud en jong elkaar uh, nu ontmoeten. En Bert Huisjes met BNL op zondag met Mark Rutte is oh ja. te gast in het Mediapro. Veel plezier. Fijne dag allemaal. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Iran hebben reddingswerkers het wrak gevonden. van het vliegtuig dat gisteren neerstortte in het zuiden van het land. Bij het ongeluk kwamen 65 mensen om het leven. Hulpverleners hadden grote moeite om bij de rampplek te komen. Het wrak ligt op een berg op zo'n 3500 meter hoogte. 70 bergbeklimmers zijn ingezet om de reddingsteams te helpen. In 2015 en 2016 zijn ongeveer 30 asielzoekers Nederland binnengekomen met een gestolen paspoort uit Syrië, schrijft de NRC. De paspoorten maakten deel uit van een gestolen partij die vermoedelijk wordt gebruikt door terreurbeweging IS of andere jihadistische groepen. De asielzoekers worden niet gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid. Het kabinet trekt 117 miljoen euro uit om radioactief afval van de kernreactor in Petten op te ruimen. Dat afval is opgeslagen in zo'n 1600 vaten en sommige van die vaten beginnen te roesten. En een jeugdtrainer van een voetbalclub in Zwolle... is voor de ogen van zijn spelers in elkaar geslagen, heeft de Stentor. Vier of vijf jongens van buiten de club kwamen vorige week het veld op... en sloegen de trainer met knuppels. Volgens de Stentor heeft een van de daders, de trainer in december... ook al eens aangevallen na een ruzie over een gebroken kettingje. Het weer tot slot bewolkt en kans op wat lichte regen. Het wordt zo'n zes graden. Morgen wat vaker droog en soms ook wat zon. En aan de temperatuur verandert weinig. Aan de De spits is bijna voorbij. Er staan nog files op de Ring van Amsterdam. De A10 Noord en West richting Den Haag. Van Amsterdam, hemhavens, 10 minuten vertraging. Op de A270 Helmond richting Eindhoven. Tussen Helmond en Eindhoven, 20 minuten. En op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Kromerlie en Wormerveer, 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW weet neemt Staken nu weer een hoge vlucht. Guilene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Nog een week Olympische Winterspelen. Dus deze hele week zenden wij tot half elf met spraakmakers uit. En hier bij mij aan tafel Die Man van Philips. Want we heet het Nieuwe Boek van Jan Timmer. Die tussen 1990 en 1996 de baas was van het elektronica-concern. Na praten we uitgebreid over zijn leven en zijn werk. Naast hem cabaretier en columnist Jasper van Kuik. Die studeerde ooit af bij de researchafdeling van Philips. En zit ongetwijfeld vol vragen voor oud-dopman Timmer. En welkom ook aan Bert Huisjes, de baas van BNL. Want die omroep ontving gisteren de baas van Nederland, Mark Rutte. En dat was een uh, informeel, misschien gezellig gesprek. We gaan het er na tien uur over, of voor tien uur al. Het is allemaal net anders natuurlijk met die winterspelen. <laughs> uh, gaan we het uitgebreid uh, over hebben. En ook nog College Doert komt dan aan bod... waar VVD-fractievoorzitter Dijkhoff te gast was. En hoe vervelend voor de gedupeerde passagiers het ook mag zijn... de piloten van Transavia hebben niet voor niks gegrepen... naar het zware middel van staken. Zij zijn echt klaar met de lauwe reactie van hun werkgever op hun eisen... en leggen dus vanochtend tot 12 uur het werk neer. Dat gebeurt relatief weinig in Nederland. Zeker als je het afzet tegen andere landen. Dus vandaar die stelling. Staken is het beste middel om voor je rechten op te komen. U kunt zometeen meepraten. Bel op 0800 -1101 en stem via de site... want we hebben het over na het laatste Olympische nieuws. De Olympische Winterspelen in Pjoppen... Pyeongchang, nieuws. Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang, het internationaal sporttribunaal. KAS is een procedure begonnen tegen de Russische curler Alexander Khrushelnitsky. Gisteren werd bekend dat hij is betrapt op het gebruik van meldonium. Het is nog niet bekend wanneer de hoorzitting zal plaatsvinden. En ook de Russische Curlingbond heeft een commissie ingesteld om het dopinggeval te onderzoeken. Khrushelnitsky won op deze Spelen een bronzen medaille bij de landenwedstrijd. Hij heeft zijn accreditatie al moeten inleveren en heeft het Olympisch dorp inmiddels verlaten. En ook het tweede optreden van snowboardster Sheryl Maas is uitgelopen op een teleurstelling wist zich op het onderdeel Big Air niet te plaatsen voor de finale. Bij de eerste sprong ging ze voor de zekerheid... en bij haar tweede sprong kwam ze bij de landing ten val. Maas moest als eerste starten en dat vond ze geen voordeel. Ja, je bent degene die de punten eigenlijk bepaalt... en de jury geeft altijd niet te hoge punten op de eerste sprong... omdat ze daar naderhand op hoog moeten bouwen. Dus ja, dat is niet zo fijn en dat weet je eigenlijk ook wel. Maar al hadden ze wat meer gegeven, dan had ik nog niet... Uh... De finale gehaald, helaas. Eerder kwam Sheryl Maas bij het onderdeel Slopestyle niet verder dan de 23e plaats. Dat had toen te maken met de harde wind. De Amerikaanse ijshockeysters hebben zich geplaatst voor de finale. In de halve finale waren ze met 5-0 te sterk voor Finland. Voor de Amerikaanse vrouwen is het alweer de vijfde keer dat ze in de finale staan. Ze spelen daarin tegen de winnaar van de andere halve finale. En die gaat tussen Canada en Rusland. En de Olympisch ijsdanskampioen Tessa Virtue en Scott Moyer... rijden in de vrije kuur van het ijsdansen naar een wereldrecord punten. Het Canadese duo kwam tot 83,67 en daarmee leiden ze het klassement. De beste 20 paren schaatsen mooi. Morgen de finale. Nog meer goede vooruitzichten voor Canada. Want freestyle skister Cassie Sharp gaat aan de leiding... na de kwalificaties bij het onderdeel Halfpipe voor de vrouwen. Ze behaalden een score van 93,40 punten. De finale is morgen. En de beste 12 deelnemers mogen dan in drie runs uitkomen. Hier in de studio Jan Timmer, Jasper van Kuiken en Bert Huisjes... Zijn jullie de sneeuw al zat of kun je er geen genoeg van krijgen, Jasper? Nee, ik vind het altijd heerlijk. Olympische Spelen. Toen, toen ik afstudeerde destijds bij Philips toen was ook Olympische Spelen. En toen lag ik tot vier uur s'nachts. lag ik eerst Olympische Spelen te kijken. en daarna om zeven uur ochtends een trein in. En het toch nog gered? En het toch nog gered. Of ja. duurde het een jaartje langer? Nee, nee, nee. nee ik ik heb gewoon negen maanden heb ik het destijds over gedaan. En geen dag het werk neergelegd? Niet gestaakt, nee. nee. Ik, moest wel netjes, ik moest netjes inklokken. Ook als astudeerder met een pasje. Uh, la laten zien dat je er was. Had ook te maken met veiligheidsvoorschriften. Ja, dat hadden we bij Philips waarschijnlijk goed geregeld allemaal. Daar gaat het over instand.nl. Staken is het beste middel om voor je rechten op te komen. Piloten van Transavia staken vanochtend nog tot 12 uur. Duizenden passagiers kunnen daardoor niet vertrekken... met de vluchten van die luchtvaartmaatschappij. Dat is op zich... Uh, ik dacht, we gaan nu naar wat, uh, wat mensen luisteren die gedupeerd zijn daardoor. Maar ik denk dat we ze reacties ook kunnen invullen. Die mensen zijn niet altijd even blij daarmee. Het is jammer. Luister eventjes mee. Er zijn uh, piloten van Transavia bezig met een staking. Althans, dat uh, was de mededeling gisteravond. Waarom wordt er vandaag gestaakt? Er wordt vandaag gestaakt omdat de Transavia-vlieger het spuug zat is... dat hij geen grip heeft op zijn sociale leven. En dat komt door instabiele roosters. We hebben vier telefoonnummers. Ze kunnen ons natuurlijk makkelijk gewoon even bellen om op de hoogte te stellen. En als je dan nou gaat staken, regelt het dan gewoon goed. Ja, ik vind het heel vervelend dat dat uiteindelijk ook zo gelopen is. We hebben ook nog tot gisteren aan toe pogingen gedaan... om, om met elkaar in gesprek te komen. Uh, maar al die pogingen die worden vrij bottig van de hand gewezen. Het is eventjes niet anders. Ik vind het heel jammer. Ja, heel jammer. Dus is staken soms gewoon de enige manier... om iets concreets te bereiken binnen een organisatie? En zouden we in Nederland misschien vaker moeten staken? Of zijn er juist andere manieren om actie te voeren en je zin te krijgen... en dupeer je nu met staken te veel mensen... die daar eigenlijk niks mee te maken hebben? Die stelling dus, staken is het beste middel om voor je rechten op te komen. Bert Huisjes... Eens of oneens? Ja, oneens. Ik vind het ook echt uh, dat ze nu echt ontzettend veel vakantiegangers uh, duperen. Ik vind het echt buitenproportioneel, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En niet alleen omdat ik ook volgende weekend ook even met de naar -E Spanje had willen <tie> oh, vliegen. nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, maar, uh, nee, het, maar het speelt misschien een kleine rol. Een kleine rol, ja. maar ik vind het gewoon buitengewoon onsympathiek voor, ja. uh, voor de reizigers. Maar als je al lang iets probeert voor elkaar te krijgen en op die manier dan de aandacht maar zo op je gaat vestigen, om ik... maar iets los te krijgen, nou ja, iets kijk, te laten ik, gebeuren. Ik, ik kan niet goed kijken in hoe, hoe, uh, hoe het zit in hun portemonnee in een vrije tijd. Maar ik, mijn indruk was toch altijd dat piloten redelijk goed verdienden in Nederland. En uh, dat het dus waarschijnlijk gaat om gradatie van beter naar best... Ja, en het nee, feit dat je gaat, gaat... 14 uur van tevoren ja. nog een roosterwisseling kunt krijgen. 14 oh ja, ja. ja. uur van tevoren, eh, dan heb je je dag eh, weet je, Ze krijgen goed betaald, maar eh, wat ik begrijp is dat hier al lang wordt gediscussieerd. van ja. de, 14 uur van tevoren staat je hele gezin... We leven niet meer in 1958, mannen en vrouwen werken. Je moet dat hele gezin regelen. Nee, maar je moet ik ook een beetje begrip hebben voor zo'n zo luchtvaartmaatschappij. Die eh, moet natuurlijk concurreren. Het is al een low-cost carrier. En die moet concurreren tegen de EasyJets. Dus ja, de kosten staan onder druk in, in, in, in vliegeland. Ja, kan en maar... Daar kan heb je dan als piloot toch ook een beetje mee te maken? Ja, Absoluut, maar ik denk niet dat je vlak van tevoren... een rooster, een vlucht wordt niet vlak van tevoren gewijzigd. Kijk, het is heel simpel. Bedrijven, het is, je hebt arbeiders met, met arbeid... en bedrijven met kapitaal. Als je als arbeider iets gekrijg, gedaan wil krijgen van een bedrijf... dan trek je je arbeid terug. En in dit geval, het is net als met de Zwarte Piet-discussie. Zijn de mensen, moet dat nu tijdens Sinterklaas? En eh, Ze gaan nu staken tijdens de vakantie? Ja, want dan heb je de meeste impact. Ja, maar je beschouwt je ook twee je eigen dingen. bedrijf. Je wil, uh, je wil aandacht... En je wil je bedrijf pijn doen. Nou, en dat, dat doen of ze op dit je moment. je werkgever op de knieën krijgen... en niet ze je bedrijf, je bedrijf ja, pijn en, doen. Maar... Ze kunnen publieksvriendelijke acties gaan doen. Zoals, dat vond ik altijd wel mooi bij de NS. Die zei, de conducteur zei er, ja. wij controleren vandaag geen kaartjes. Super sympathiek, want dan, dan raak je in een port... Alleen, het is veel minder effectief dan gewoon niet rijden. Ja, laten we nou oude uh, werkgever erbij halen. Meneer ja. Timmer, hoe staat u erin? Ja, de vraag is natuurlijk uh, hoe onhoudbaar de situatie is... En als ik hoor over sociaal ongemak... Mm -hmm. ik ben een uh, oude man, dus ik kijk daar iets anders naar... Uh, dan zeg ik ja, maar ik denk als je piloot wordt... als je daarvoor kiest, uh, dat je dan rekening mee moet houden... dat er een zekere mate van onzekerheid in speelt. En, uh, ik heb er dus geen begrip voor. Ik vond ook de uitleg van de voorzitter van de, de VNV... De VNV de uh, die vond ik buitengewoon slap. Want door met name om die roosterwijziging? Ja, dan door de simpele vergelijking te maken... toen hij de vraag kreeg, waarom nu? Mm -hmm. Ja, maar volgende week zijn er ook zoveel vluchten. Ja. Ik vind dat laf, ik vind dat misleidend zelfs. Want ik vind dat je er wel rekening mee moet houden... dat al die mensen die nu met vakantie gaan, met gezinnen... Dan grijp je toch ja. ook in, in hun sociale leven. Maar het is toch wat, wat Jasper van Kuik zegt. Het is juist bedoeld om, om het echt. Ja, als je het doet, dan moet je het ook goed doen, bij wijze van spreken. De vraag is, de vraag is of het zo'n knellend probleem is. Hm. En de vraag is ook. Of, je, of het niet tot het vak van piloot behoort, dat er een zekere mate van onzekerheid is. Want vindt u het voor.? Je... onzekerheid kan ik me invinden. Maar je, dit betekent dat je na 14 uur van tevoren. betekent dat je naar bed kan gaan. en dan vlak van tevoren een, een sms'je krijgt. je moet morgen vliegen. Ja. En ik kan. Wat, wat ze vragen is: 24 uur van tevoren. Ja. En dat vind ik niet heel onredelijk. Maar, als een bedrijf niet 24 uur van tevoren een rooster op orde kan hebben... De nou, ik ken bedrijven de... waar dat ook zo is. Uh, <lacht> de journalistiek bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik en wij gaan niet staken. Het, maar... Ik vind het overdreven. Ik vind dat we allemaal te maken hebben met, met sociale gevolgen. Uh, als ik deze richtlijn had gevolgd... en deze uh, richting van denken had gevolgd... en alle keren dat het mij... Uh, mijn sociale levenkosten had, uh, had was gaan staken. Dus ik, ik vind dit niet nee, sympathiek. Vindt u het, ik meneer Timmer, een verschil... als het gaat om bijvoorbeeld de, de buschauffeurs in het streekvervoer... of de basisschooldocenten die uh, de ja, laatste tijd veel staken? Ik, ik vind het motief niet sterk genoeg. Bij de piloten of sowieso bij, bij staken? Bij, vooral bij, bij werknemers, piloten... of treinconducteurs of machinisten die uh, in een machtspositie zitten. Huh? Om de boer land te kunnen leggen. Als, als een bedrijfje ergens gaat staken... Uh, zelfs als het personeel van de NOS zou gaan staken... dan uh, is dat vervelend. Dan schakelen we over op BNR of weet ik wat. Huh? Er is een alternatief. Er is een alternatief. Yeah. Maar als er geen alternatief is... dan vind ik het grijpen naar het machtsmiddel staking... dat mag slechts in het alleruiterste geval plaatsvinden. En ik kan met de beste wil van de wereld... kan ik niet inzien dat een uh, sociale disruption... want zo heet dat, heet dat tegenwoordig... Hè, dat die uh, voldoende, voldoende aanleiding is om, om, om, te, om het werk neer te leggen. Maar ze moeten ook denken... ze verdienen de kost bij Transavia. Zeker. En de passagiers zouden het toch ook wel ga nadenken om volgende keer met, met Ja, dat is wat de schot in Maar CEO van Transavia heeft nu aangegeven in een mail aan het personeel... dat hij het heeft onderschat. En dat betekent dat er kennelijk al een tijdlang een dialoog was... en dat dat niet doorkwam. En nu komt het wel door. Dus dat je wel iets bereikt. Nou, ja, dus laten het, we, ik wil ja. verder gaan kijken, ook buiten de studio... Ja. wat mensen ervan vinden. Nettie Vos die schrijft bijvoorbeeld, ik snap die Pidote wel helemaal. Baan en gezin moet goed te combineren zijn. En het lukt niet als je rooster op korte termijn nog veranderd kan worden. En dat weekje naar de zon is een luxe probleem. Ga lekker met je kinderen naar het bos of een pretpark is ook nog eens beter voor het milieu, schrijft Nettie. Henk Daalder, lid van uh, uh, netwerk en uh, FNV, die mailt... nee, staken is niet de beste manier om betere arbeidsvoorwaarden... en een hoger loon te realiseren. Overleg is beter. Maar veel werkgevers zijn hardleers en kortzichtig... en de werknemers hebben niet voor niets het recht om te staken. Gerard Elkhuizen nog die schrijft op onze site... Transavia denkt niet aan de belangen van het personeel. Deze moeten ook de kinderen naar school brengen. Het personeel moet niet vlak van tevoren horen dat het schema veranderd is. In de 51 jaar dat Transavia bestaat, is dit de eerste staking... Het management moet leren dat dit de laatste druppel was. Maurice slimme voorzitter van de CMV. Goedemorgen. Goedemorgen. Het klopt mijn gevoel een beetje dat er de laatste maanden wat meer gestaakt wordt... Ja, het is uh, onrustiger dan daarvoor. We hebben natuurlijk ook uh, de stakingen gehad in het onderwijs. Uh -huh. En je ziet nu wat er bij Transavia gebeurt. Ja, het, het klopt dat er, uh, dat er meer gaande is dan dat we het in de afgelopen jaren wat hebben gezien. Zit dat met de, het feit dat het beter gaat met de economie? Dat er nu meer mensen voor zichzelf opkomen van... nou, nu wordt het tijd dat ik ook mee profiteer? Ja, dat is natuurlijk heel voor de hand liggend. Hè? Als je aan alle kanten hoort dat het zo goed gaat met Nederland... mensen hoeven de televisie maar aan te zetten... of op nos zien ze dat de economie fantastisch gaat. Maar het is natuurlijk niet zo gek dat, uh, dat mensen zeggen... nou, dan willen wij ook uh, daar wat van merken. Hm. Toch zegt vakbond de Unie al heel lang, staken levert niks op. Zeggen ze al, uh, wat is het, drie, vier jaar, zij doen het niet meer. Waarom hef, heeft het volgens u dan wel zin... Nou ja, kijk, hoe je het ook wenst of keert staken is en blijft natuurlijk een beproefd pressiemiddel. Het is nogal dus dat er enorm veel druk mee wordt gezet. Alleen, en dat zeggen wij als CNV altijd, je moet inderdaad wel heel zorgvuldig zijn voordat je tot zoiets overgaat. Want er is ook heel veel schade die je kunt aanrichten aan een bedrijf of aan een bedrijfstak. Dus wij zien het echt als uiterste middel, maar we moeten ook niet eromheen draaien. Dan is het natuurlijk ook wel in de praktijk, als je dat van de grond krijgt... Een heel effectief middel. Ja, en nu zei eerder in een krantenartikel... de bedrijfswinsten die zijn torenhoog. Gaan nu vooral naar aandeelhouders en investeerders. En het wordt tijd dat hardwekkend Nederland daar ook van mee profiteert. Dat zit kennelijk in het systeem van meer mensen nu? Uh, ja, zeker. Dat is absoluut het geval. Uh. En dat is natuurlijk wat je ziet als je ziet dat inderdaad... Uh, die aandeelhouders, uh, dat er continu wordt, uh, uh, wordt geprofiteerd en je tegelijkertijd ziet dat de werkende Nederlander daar in steeds minder een mate van profiteert, ja daar worden mensen natuurlijk toch op een gegeven moment wel wat giftig van. En zeker in het licht van het feit dat ze ook zien dat steeds meer mensen om zich heen, steeds meer collega's langdurig in onzekerheid zitten, waardoor het ook moeilijker is... voor die mensen om voor zichzelf op te komen. Hm. Dus uh, ja, uh, het, is, uh, het is duidelijk uh, tijd voor boter bij de vis. Ja, dat is niet zo gek uit, uh, uit de mond van een vakbond natuurlijk. Maurice Limmen, hartelijk dank. Gaan we door naar Evert Verhulp, is hoogleraar arbeidsrecht. Meneer Verhulp, goedemorgen. Goedemorgen. Dan kunnen we wel wat giftiger worden, maar we kunnen het eigenlijk niet zo goed hè, staken. Zeker als je het vergelijkt met andere landen. Nee, Nederland is geen stakingskampioen, nee. in tegendeel. Uh, een land als Frankrijk, uh, daar wordt echt heel veel gestaakt. En Nederland is uh, echt, echt nou, het land met een van de minste stakingen in, uh, in Europa. Ja. We zijn watjes, heeft u eerder gezegd, we, we, we internationaal we eerder gezien. Gezegd. Ja, we, ja. Zijn, we zijn internationaal gezien wat staken betreft watjes. Ja. Ja. Maar zit dat ja. vooral in het, in het, in het polderen, in ons poldermodel? Nou ja, het is een efficiënt middel gebleken om, om door overleg tot een uitkomst te komen. En dan heb je staken niet nodig. En ik hoorde net Maurice Limmer zeggen, staken is toch het sluitstuk van de onderhandelingen. Maar ja, als je er in de onderhandelingen uitkomt, hoef je aan dat eindstuk niet meer toe te komen. Nee. Dus ik denk dat het wel degelijk scheelt op het poldermodel. Ja, maar is het dan het feit dat, er nu weer, dat het weer een beetje een vlucht neemt? Waar, waar zit dat dan in nu? Ik weet niet of het een vlucht neemt. De onderhandelingen zijn gewoon weer geopend. En dan zijn sommige van die onderhandelingen altijd... Uh, uh, die leiden dan toch niet tot de gewenste uitkomst... en moeten worden gestaan. Ja. Um, maar ik denk dat er ook wat meer druk zit op die onderhandelingen... omdat het wat beter gaat in de ik. Precies. De ja. nu, zoals, zoals ik net ook hoorde, toch echt voor de boten bij de vis komen. Ja, Dank, meneer Vulp. Henk ja, van dan. Soest, goedemorgen. Goedemorgen. Eens met de stelling, begrijp ik. Het is een goed middel. Ja, he helemaal eens met de stelling. Nou, ik denk dat het middel weer helemaal, helemaal terug is. Het uh, heel lang blijven polderen en steeds maar tot oplossingen te komen, uh, dat heeft goed gewerkt. Maar nu zie je dat uh, internationale bedrijven dat uh, niet helemaal op het netvlies hebben. Tanzania lijkt Nederlands, maar is natuurlijk in feite Frans. En probeert uh, uh, het, het op polderend op te lossen, maar in praktijk komen ze geen stap tegemoet in een situatie waarbij de wereld veranderd is. Hm. Um, Twee jaar geleden waren er gigantische overschot aan piloten en kon er CO afgedwongen worden. Waarin alles mogelijk was in het voordeel van het bedrijf. En nu is de wereld een beetje anders en is er een grote kort. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: uh, en nu zijn we de... Aan de beurt. <grijg> viel eventjes weg. Maar tegelijkertijd, uh, Bert Huisjes zei net al: van ja, dat is leuk en aardig, maar je beschadigt wel ook je eigen bedrijf. En er zijn genoeg concurrenten tegenwoordig. Er zijn genoeg concurrenten tegenwoordig, maar ook bij Ryanair... waar tot voor kort het ondenkbaar was dat er gestaakt werd. En Ryanair is toch zeker een grote concurrent voor Transavia, mm. is er gestaakt. En met uh, daar was een hoop lawaai omheen en met resultaten. Ja. En ik heb niet de indruk dat de resultaten van de onderneming teruggelopen zijn... met nee. een aantal passagiers dus, de, dus ik denk dat het uh, een goede stap is. Ja. Het is niet anders. Heeft u het zelf al eens gedaan trouwens? Nee, niet. Maar ik ben al mm. 22 jaar zelfstandig. Ik heb het wel geprobeerd, maar het okay. werkt niet zo. En uw eentje had toch niet zoveel effect. Nee, precies. Nee, ik luister het niet. Ik kan me niet eens van voorstellen. Goed, dank in ieder geval. En werk ze, meneer van Soest. Jasper Jacobs nog. Werkte vroeger bij Transavia. In de cabine, meneer Jacobs. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En u bent het eens met de stelling? Ja, ik ben het zeker eens met de stelling. Want bij Transavia, wat ik al eerder hoorde op de radio... dat. De piloten ook klachten hebben over de roosterindeling. Mm -hmm. En dat was inderdaad een enorm probleem, ook in de cabine. Daar viel ook niks aan te doen. En sommige mensen vlogen nooit in de weekenden. Andere mensen heel vaak. De leuke krentjes uit de pap, de stoptes en zo, die je heel weinig hebt. Dus de overnachtingen, in exotische orde die je heel weinig hebt. Bij Transavia ging altijd naar een paar mensen die geluk hadden. En ja, die hadden het wel goed geregeld en... voor zichzelf dus. Nou, die hadden gewoon... nou ja, ja, dat werd gezegd, maar dat geloofde ik niet zo. Maar die hadden gewoon geluk dat zij net in de indeling daarin terecht kwamen. Ja, ja. En, dat maar... en, en kritiek daarop was niet welkom. Nee, Maar meneer Timmer, die zegt en... net, je kiest er ook wel een beetje voor. Hè? Je kiest voor onregelmatig werk. Dan weet je wel dat dit erbij hoort. Ja, maar als sommige mensen dan alle leukste dingen krijgen... en andere, an... bijna nooit de weekenden vliegen... en andere mensen de hele tijd... dan uh, gaat het gewoon iets knagen. Hm. En dan ga je je afvragen of daar niet iets aan gedaan kan worden. En als je dat dan vraagt aan de... Sorry, ik loop net de trap op. Als je dat dan vraagt aan de, aan de leidinggevende... dan wordt dat absoluut niet op prijs gesteld dat je, dat je dat vraagt. Goed. Is dat en de reden dat u bent weggegaan vragen? bij Transavia, of dat niet? Ja, dat heeft er wel mee te maken. Ja. Okay. Het is een langer verhaal. Dat zelf ook een iets te grote mond. Maar, uh, <laughs> maar vooral... Uh, Transavia is een, in mijn ogen een bedrijf van jaaknikkers en meelopers. En je moet vooral niet... En dan gaat van alles mis, organisatie, behoorlijk... Ja. Het vragen daarover, of kan dat niet anders en kan niet beter? Dat wordt veranderd, uh, prijs. Zo heeft u het in ieder geval uh, ervaren. Dus u begrijpt de collega's. Dat in de meelopers die de betere ja. banen krijgen ook daar. Ook incompetentie in het uh, hogere kader. Ja, er is hier niemand nu van Transavia die uh, op al deze uh, ja, ik, uh, ervaringen uh, kan, uh, kan uh, reageren. Ja. Maar dank in ieder geval ja. meneer Jacobs voor uw uh, reactie. Ja, Wat ja, zei nou, nou, je, Bert Huisje? Ik denk heel heen. blij mag zijn dat deze werknemer er niet meer werkt. Want... Dit klinkt niet als een hele positieve, betrokken, constructieve werknemer. Nou ja, je weet nooit hoe het is veroorzaakt. Maar voordat we in een totaal arbeidsconflict gaan veranderen... Nee, niet, waarin we nee. allemaal met modder gaan gooien naar elkaar... lijkt het me handig dat we naar andere modder gaan. Beide de dat is het zeker niet. De media, ik trek het eventjes naar mezelf toe. Twee VVD-kopstukken gisteren op televisie. In collegetour was fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de gast... en premier Mark Rutte die schoof aan bij WNL op zondag. Dat leek van tevoren natuurlijk het ideale moment... met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht... dat er een mooie campagne gevoerd zou kunnen worden... maar de actualiteit gooide wat roet in het eten. We hebben zo verschrikkelijk veel meegemaakt en ik wist... Ik weet hoe hij genoot hè, van, van die functie. Wat was het voor u voor een week? Ja, het was gewoon een rotweek. Ik geloof niet dat het, echt, dat het echt waterlanders biggelde. We hadden wel eens morgens bij hem op de kamer gezeten. Hij had gebeld, ik stap op. Ik zie vooral een mens waar ik veel mee samengewerkt heb. Die ik erg graag mag. Die volgens mij zijn werk als minister tot nu toe heel erg goed deed. Hij zei, ik was als een vis in het water. En ineens komt er een hele grote haak. Want dat was het, een domme actie. Ja, dat, volgens mij kunnen we daar wel over eens zijn. Ja. Uh, Dijkhoff zat dus bij College Tour. Bert Huisjes, uh, hoofddirecteur van WNL. Rutte zat bij jullie. Hoe, hoe ging dat achter de schermen? Want ik kan me voorstellen, jullie hadden ook een heel plan. En dan heb je die actualiteit die week. Met ik zelfs in de debatten moet je toch wat omgooien. Ik had het uh, gesprek met Mark Rutte eigenlijk al langer staan. Dus al, het was al langer afgesproken. Uh -huh. Dus ik was eigenlijk een beetje bang afgelopen week... dat hij het wellicht zou afzeggen. We hadden besproken dat wij heel graag... een, een, een groot persoonlijks gesprek met hem wilden doen. Uh, eigenlijk niet eens zozeer gericht op die regionaal of de lokale verkiezingen, maar gewoon om echt eens een soort stand van Nederland met hem door te nemen. Ja. En, en zijn persoonlijke motieven, zijn persoonlijke drijfveren. Dus eigenlijk was het vertrek van Halber was bijna een spaak in het wiel. Uh, dus, um, maar uiteindelijk hebben we gewoon uh, daar het eerste deel van het gesprek aan gewijd, Omdat daar natuurlijk toch weer veel in zit hoe hij in elkaar zit. Dat hij heel loyaal is aan mensen. Dat hij uh, uh, werkt met mensen die ja, uh, een steunpilaar voor hem zijn. Dus ik vond het toch ook alweer een, een mooi element. En ik vond dat hij daar uh, heel eerlijk en open ja. over en de vraag is, had dat ook gekund als er uh, niet was getuutvailleerd? Want dat was iets wat ons direct opviel. We hebben afgesproken om elkaar te tutoieeren. Want ja. we zeiden, ja, achter de schermen zeggen we eigenlijk toch altijd je en jij. Ja. Jij zegt eigenlijk altijd je tegen ook allerlei journalisten. We dus, zijn meestal ook je tegen dus, mij. Je tegen jou. Dus je zegt excellentie, maar de meeste. <laughs> nou, nemen. dat zullen er niet veel zijn. Nee, nee. Dus voor de camera's is het dan meestal u, Maar ja, dat is dan ook weer een toneelstuk. Ja, we zijn het is 11 uur s'avonds. Uh, mensen gaan daar naar bed. Laten we het nou een beetje ook... Ja. Persoonlijk houden. Nou, kijk of dat of dat gaat lukken. Kijk of het volhouden. Nou, dat ging met gemak. Rick, Mark, jij, je, dat was allemaal geen probleem. Ja. Krijg je dan een ander soort gesprek, heb je het idee? Nou, dat was, uh, dat was in ieder geval wel de intentie daarvan. Dat was op zijn eigen verzoek, uh, moet ik erbij zeggen. Uh, uh, het doel van, van het gesprek was een persoonlijk gesprek. Dus ja. niet, een, uh, niet een gesprek zoals we het uh, zien in het gesprek met de me minister-president elke week. Geen kwestiegesprek, geen issuegesprek, maar een, een, uh, een persoonlijk gesprek. En op het moment als je daar de U-vorm in toepast... Dan, ja, kijk voor Mark Rutte, uh, klinkt misschien vreemd... Maar persoonlijke gesprekken zijn niet zijn voorten. Bedoel, hij, hij spreekt met een hoop mensen. In de Kamer moet hij natuurlijk voortdurend reageren op vragen. Journalisten zijn voortdurend aan het, uh, aan het uh, bevragen. Ja. En dus hij... Hij klapt heel snel in de, zal ik maar zeggen, de professionele stand. En dat staat een persoonlijk gesprek uh, ja, ja, behoorlijk Dus in door te tutoyeren, dachten jullie, dat is prettiger. Daarmee nou ja, moet dat, hij het wel was zijn eigen keus. En, uh, ah, ja, het inderdaad... was zijn keus. Je bent er toch als programma ja, bepaal jij. Zeker, zeker, nee, het was zijn eigen wens, <lacht> laat ik het zo zeggen. Ja, en jullie gingen daarmee? Ja, en, en wat, wat hij zegt, dat klopt. Wij, als wij met elkaar spreken, spreken we in de jufvorm ja. met elkaar. En het is niet omdat het allemaal oude jongens krentenbrood is, maar omdat het de aanspreekvorm is als je uh, achter de scherm met elkaar spreekt. Ja, maar daar ben ik benieuwd naar wat voor signaal je ermee afgeeft. Want ik heb ook mensen die ik vaker spreek, een ja. directeur van iets of iemand. Die zegt nooit u tegen mij. In een Elena. uitzending ga ik wel... Nee, sorry, dat, dat station zijn we gepasseerd. En nou, maar ik, ik ben dan jij. Ja, maar wij zijn wel collega's van elkaar. Ja, dat is waar. Ik vind de baas van het land vind ik dan ik toch wat anders. Ik zeg wel u tegen meneer Timmer. Dat klopt. Nee, maar eventjes, want ik vraag me af wat voor signaal je afgeeft. Uh, tegen journalisten en politici wordt ja, toch maar... wel vaak als input nat aangekeken. Wat Zeker... als jij nu als kijker zit en je zit. hé hey Mark, hé hey Rick, wat voor signaal geef je af aan je kijkers? Nou, dat je in ieder geval Mark Rutte ziet in een, uh, in een andere staat van, van, uh, van gesprek. Met met Rick Nieman. En dat is denk ik goed gelukt. Want zij nou, zijn toen echt ontzettend open geweest... over zijn emoties, over zijn, wat ik al zei, over zijn loyaliteit... over zijn drijfveren, over zijn, uh, over zijn toekomstperspectief... over hoe hij aankijkt tegen, tegen ja. de machtige leiders. Maar had je dat, dat echt daar ook kunnen doen als je met had aangesproken? In. Zeker, had wel gekund. Ja. Maar ik denk dat hij... Als je goed naar het gesprek hebt gekeken... zaten er twee momenten in dat hij toch eigenlijk terugviel... op een vrij uh, politieke uh, beantwoording. Dat ging met name over de sleepwet... Uh, de, die door de tegenstanders ja. wordt genoemd, hè, want het is de wet op de inlichtingendiensten. Ja. Was maar een kort uh, onderdeel over het een hele kort gesprek. onderdeel, ja. maar dat willen we meenemen, omdat een liberaal in principe weinig op heeft met de staat. De mm -hmm. staat gaat inderdaad over de rijbewijs, wat hij zegt, over, uh, over veiligheid, of een aantal punten. Maar hij zegt van ja, kijk, die, die wet op de inlichtingendiensten is heel erg van belang, want ik moet het land veilig houden. Ja. En dus uh, zie je dat het een best wel een liberaal vreemde actie is... Hè, om, om wat meer bevoegdheden te krijgen om mee te kijken in communicatie en verkeer. Maar hij zegt van ja, het is broodnodig... omdat we anders uh, het land niet veilig kunnen houden. En dat vond ik toch wel mooi gezegd. Alleen op dat moment zou je ook bijna in de U-vorm weer terechtkomen. Dan klinkt het weer alsof het een, Omdat je zou een, denken, pak door op zo'n moment en ga er eens nader op in. Juist precies met wat nou, jij nu aangeeft die, voor Ik vind VVD dat hij juist heel goed heeft benoemd... waarom hij als VVD'er ja. de stap neemt om toch te kiezen... Voor meer bevoegdheden dan voor de overheid. Wat voor VVD een VVD best wel wezenlijk vreemd is. Is het niet prettiger is. om te interviewen? Is dan juist wat distantie niet prettiger om te interviewen? Nee, maar dit had ik er niet uitgekregen als wij op een hele vormelijke hm. manier met elkaar waren gaan zitten. Dan was dit er niet uitgekomen. We hebben veel te weinig tijd in dat ene uur spraakmakers. Ik vind hm. de Olympische Winterspelen ook heel erg leuk, maar nog lang niet uitgepraat hierover. Toch gaan we naar het journaal van tien uur. En straks uitgerust het gesprek met Jan Timmer over zijn biografie. Radio 1. We zijn allemaal mensen en iedereen overdrijft wel eens wat... of vergroot zijn rol in een of ander interessant vraagstuk. Ja, maar het valt me op dat het wel erg in eufemisme gesproken wordt. Het was gewoon een leugen. Hij heeft gewoon gelogen. Elke werkdag van half zeven tot zeven, dit is de dag. Als ministers liegen ter wille van het staatsbelang van Rusland... dan ligt men daar in Moskou niet wakker van. Tegendraadse gesprekken over de actualiteit van de dag. We moeten vermijden in de politiek meteen over iedereen te gaan moraliseren. Ik noem het geen leugen.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 Bij ErectieShop weten we dat het soms even niet lukt. Dan kun je wel wat extra steun gebruiken in de vorm van een natuurlijke oplossing. Kijk voor natuurlijke erectiemiddelen op erectieshop.nl. Zondag live op Fox Sports Eredivisie. De topper Feyenoord PSV. Laat Feyenoord de kuip weer schudden ha, ha! of zet PSV een reuzenstap richting de titel. Hij doet het. Abonneer je nu en kijk zondag live naar Feyenoord PSV. Oh! De Eredivisie. Erbij voor de toppen. Wachten? Dat is nergens voor nodig. De Discovery Sport Urban Series is nu leverbaar uit voorraad. Maar er is meer. Veel meer. Zo heeft de Urban Series een rijke uitrusting... inclusief navigatie, airco en cruise control... en biedt een voordeel tot 5500 euro. Op avontuur gaan wordt zo nog aantrekkelijker. Geniet dus snel van dit perfecte aanbod zolang de voorraad strekt... Ga voor meer informatie naar Landrover.nl of de dealer. Landrover. Above and beyond.